Afternoons met Lucien Greekus. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Ja, we beginnen vandaag met een lekker werkje uit Amsterdam, The works, met Endangered Species, hier op Radio 501. Goedemiddag, dit is Afternoons. The Works hier op Radio 501 tijdens de noemen. Goedemiddag! Alright, ja, het is weer donderdagmiddag. Het is weer 4 uur, dus tijd voor jouw dagelijkse portie, of weekdagelijkse portie uh, muziek uh, hier op Radio 501. Straks hebben we natuurlijk de uh, bekende, de platenkast van uh, hier op Radio 501. En vandaag is gast Benno Bosland, organisator van de mega platen en cd-beurs in Utrecht. En komend weekend trouwens ook van de platenbeurs in Amsterdam Rij. Daarnaast zit hij een platenzaak hier in Hoorn al 30 jaar, nou ja, hij runt de boel niet al 30 jaar, maar hij werkt er al de laatste 12 jaar voor vast, zullen we maar zeggen. En vroeger speelde hij ook nog in een ja, toenmalig, toch best wel bekend, Hoornspunkbandje uh, met ja, de hele originele naam Antidote. Maar dat schuist allemaal rond een uur of tien voor half vijf. Eerst gaan we natuurlijk de luisteren naar de plaat voor je hoofd van deze week, Long Way Down. Stick around, en daarna gaan we door met de donderdisc zodat we straks helemaal lekker door kunnen gaan in, dat, uh, ja, in de platenkast van iemand die een platenbeurs organiseert. Nou ja, ben jij er ook benieuwd naar? Ik wel in ieder geval. Uh, ik ben heel benieuwd wat hij. Uh, ik kom natuurlijk regelmatig in die winkel, dat ik zou ik zo zeggen. Maar uh, ja, toch uh, zal ik ook wel dingen horen die ik nog nooit eerder heb gehoord hier op Radio 1. Dit is deze week. The radio 501 plaat voor je hop. Yeah and it's a long way down, stick around. En dat was natuurlijk de bekende plaat voor je hoofd deze week, Wondering Star. Een beetje van die Amerikaanse punk zou ik zeggen. Gaan we verder met in van Yves de donder is van vandaag. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Radio 5 plane. is radio 5 and I Middag. Goedemiddag. Dat was uh, de eerste bijdrage in het kader van de plaatkast uh, van jou. Ja, dat klopt. Het was alleen uh, niet helemaal de goede, maar het was wel een leuk bruggetje, hadden we al bedacht. Ja, wel, ja het uh, gaat over gold fever en uh, ja, tegenwoordig gold digging in die tijd. En uh, tegenwoordig is het great digging natuurlijk. Ja, precies. Want ik uh, sta hier uh, in de studio tegenover uh, Benne Bosland, uh, organisator van onder meer uh, de grote platen, of in ieder geval de pla mega platen en cd-beurs in de. Uh, de jaarbeurs al in Utrecht. Dat klopt, ja? En diverse andere platenbeurzen. Ja, we doen horen, hebben een open luchtplatenbeurs. En ja, aanstaande zaterdag dan zitten we in de rij en dan, die is ook weer helemaal vol geboekt. En dan ja. staat de rij weer helemaal vol met platen en, ja, wat, en cd's. Ja, want nou staat hij nog vol met foto's, had ik al begrepen. Ja, dat heb ik gisteren ook op tv gezien. Ja. Ja. En, uh, de, dit is, uh, wij zitten altijd in een uh, andere hal, dus, okay, uh, dus dat, uh, ze mogen blijven hangen. Ze mogen nog even blijven hangen, nou dan kun je gelijk alle twee uh, tegelijkertijd doen. Waarschijnlijk uh, ben je wel de hele dag zoet uh, om daar al uh, de crates uh, uh, te Bij te de diggen. platen zeker, zeker ja. ja. Nou, hartstikke leuk, maar dit uh, was uh, van een uh, bekende, uh, of in ieder geval een vrij oude country uh, film. Ja, nou, een, een, een, een, een, een West western film, een musical. Ja. En uh, ja, het nummer wat wij eigenlijk wilden laten horen is uh, Wandering Star van uh, Lee Marvin, acteur. Uh, je, het, het leuke ervan is uh, dat uh, Lee Marvin eigenlijk nooit zong en op deze plaats zingt hij dan. En zijn stemgeluid is, uh, is echt wel heel erg apart. En ja, deze plaat die is uitgekomen in, uh, in mijn geboortejaar. Dus ik dacht van uh, misschien uh, is dat wel uh, onleuk om, om mee te beginnen. Ja, en welk jaar is dat in de jaren 60 geweest? Uh, dat moet ergens in de jaren 60 geweest zijn. Ja. Ja. Ja, ja. 1964. Ja, want we hadden het net even over het punkbandje waar je ook een tijdje in hebt gezeten. Ja, dat Begin was jaren 80? Dat was, uh, ja, zijn we in de eind, negen, of eind, jaren, uh, eind jaren 70 een beetje. Uh, ja, heel simpel mee begonnen met, met plannen maken. En uh, ja, in uh, 1980 toen, uh, toen zijn we echt begonnen met, uh, met uh, oefenen en uh, repeteren en, uh, en nummers schrijven. Ja, Antidote was dat hè? Dat was Antidote, ja. Antidote? Ja, we, we spraken het uit op, op zo'n hollands. Oh ja. Antidote, ja. Ja, ja, Dus ook een beetje, ja, Antidote tegengift is ook antidood Ja, ja, ja, precies. Nou, dat uh, mooie woordspeling was o, dat toch wel? Dat weer? was altijd wel een leuke woordspeling. We werden ook uh, heel vaak uh, aangekondigd als Antidote. Oh ja. uh, maar uh, ja, dat klopte niet, want het was antidote. Ja, precies. <laughs> maar vind je het even een idee om uh, toch dat ene nummer nog even er, Ja, te, je draaien. mag wel even een stukje laten horen. Ja. Of je kunt even op de achtergrond uh, draaien, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dat is, dat is wel leuk. Even het stemgeluid van, uh, van Lee Marvin uh, horen. Ja, en dat is dus eigenlijk een, uh, een acteur. is. Dat, dat is hè? een acteur, ja. En ja we kunnen er nog eentje horen, Clint Eastwood. Uh, Clint Eastwood, Clint Eastwood doet. doet ook mee op deze plaat, die, uh, die zingt ook. Clint Eastwood heeft zelf ook diverse LP's nog uitgebracht Ja, in de tijd. Nee, dit is mooi niet. No dus niet? Nee. Moet je nog een nummer terug, zeg uh, jij? Nee, hij moet echt iets verder. Even. Day day night night. Uh, it, het is een uh, soundtrack en die uh, groeven zijn nogal uh, dun. In ieder geval, de scheiding tussen de nummers is nogal klein. Want dit is het nummer ervoor, uh, begrijp ik. Uh, ja, dit is, uh, dit is niet helemaal goed, nee. <laughs> nee oh, pardon. Nee, hey, volgens mij uh, dit is het wel een hele andere kant, uh, begrijp ik. Ja, ik kan, ik kan het niet zien hier vandaag. Nee, nee. Nou, anders doen we dat straks wel. Of? Ja, dat komt misschien nog wel even. Kijk, kijk, kijk. Het zou best kunnen dat de labels ook nog verkeerd en zitten Dat gebeurt ook nog wel eens in die tijd. Ja, precies. Dan dus, uh, gaan we maar eigenlijk een beetje beginnen met uh, straks met de plaat. Die, uh, en dat is makkelijk, want dat is het eerste nummer van Kant uh, 2. Waar het voor mij eigenlijk allemaal een mee, beetje mee begonnen is. En dat was, uh Want dit is niet een plaat die je op, bij je geboorte kreeg, zeg maar. Uh nee, nee, nee. Die heb ik later zelf uh, op de platenbeurs gevonden. Oké. Okay. Wat, wat kende je die film dan al? Uh, waarom pak je die nee. er dan uit? Ja, ik kende die film al. En omdat uh, Lee Marvin hier zingt en ik kende dat nummer van Lee Marvin, dan wilde, ik het, uh, wilde ik het graag hebben. Ja, nou, dat klinkt als een uh, plausibele reden. Kijk, als je die film ook kent en je weet dat die muziek uh, toch best wel uh, ja, te is. Uh, je zei al, het is niet het uh, muzikale hoogstandje van, uh, van de komende twee uur. Nee, nee, nee daar gaan we nu echt, uh, echt een beetje mee beginnen. Ja. Dat is uh, ja, voor mij artiest waar het eigenlijk een beetje allemaal mee begon. En dat is, uh, is Blondie. En ah, kijk. Uh, het nummer wat we nu horen, dat vind ik uh, het allerbeste nummer wat Blondie ooit uh, gemaakt heeft. Uh, I Didn't have the Nerve To Say No. Ja, want waarom is dit dan het beste nummer? Ja, dit is echt, Dat springt er echt tussenuit. Er zit ontzettend veel power in en een lekker ritme. Ja, ik vind het uh, helemaal geweldig. Ja, is het een, uh, is het een autorijliedje ofzo? of zo? Uh, of wat moet ik ervan? Uh, je, je kan er alles op doen. Met, uh, alleen... Uh, oh, ja. <laughs> maar hij is gewoon automatisch naar 45 toeren gegaan. <laughs> I didn't have to nerve. Blondie, I didn't have the nerve to say no. Ja, zo kan dat gaan inderdaad. Als we dan toch even over platenbakken platen en je, je bent natuurlijk zelf ook wel een koper. Neem ja, ik aan. zeker. zeker ja. Ik bedoel, daar, je begint niet voor niets aan platenbeurs. Dat is toch ook denk ik een eigen. Het is van je, je hobby je werk maken. Ja. ja, nou, een mooie hobby ook trouwens. Zeker. Heb je dan ook wel eens een keer het, in ieder geval de discipline om nee te zeggen? Nee, ik ga hem niet kopen want daar heb ik niet genoeg geld voor. Uh, nou, als, als een plaat echt te duur is, dat ik denk van, nou nee, dat heb ik er niet voor over, dan doe ik het niet. En uh, ik, ik, ik stel wel een limiet, ik ga geen, geen platen kopen van twee, van 300 euro of zo, dat, uh, dat absoluut niet. Nou. Nee, heb je, wat is uh, de duurste plaat die je wel eens uh, bent tegengekomen? Of oh. laten we zeggen, die, dan, waar je dan toch net zei van, nou, uh, doe maar wel. Ja, ik heb een plaat van de Germs gekocht uh, destijds en uh, die was, uh, ik meen, uh, 60, 70 euro uit mijn hoofd. Dat, dat is wel zo'n is... beetje de duurste plaat die ik gekocht heb, ja. Ja, ja dat is een aardige, aardige prijs. Ja, dat is, nou, dat is net de limiet. Die, die plaat is het, ook, is het ook gewoon wel waard. Dus, uh, ja, dan wat, heb voor, ik... wat voor muziek is dat dan? Ja, het is een beetje Amerikaanse hardcore punk. Oh ja, The Germs, dat is op zich wel weer zo'n naam. Uh... Ja. <laughs> Van de legendarische Darby Crash, de zanger. Oh, ja, nou, dat, uh, zo legendarisch dat ik hem zelf ken. Even kijken hoor. Uh, ja, het is, nou een beetje, het is nou een beetje zoeken natuurlijk, want ik zit zelf uh, Ja, nou, nou, ik zal het even overnemen. Ja. Uh, nou krijgen we de Jam uh, van de LP Setting Suns. En de Jam, da dat was ook een van die bankjes die, uh, die opkwam uh, tijdens de punk-explosie. Die nou, ja. ik ook al als uh, 13-14-jarige voor het eerst hoorde en er gelijk helemaal weg van is. en ja, Persoonlijk vind ik dit dan weer het mooiste nummer uh, van de Jam. Private Hell van de LP uh, Setting Suns. Want, uh, waarom, want ja, je, voor de leek uh, punken uh, klinkt allemaal redelijk eender. Snelle drums, uh, gieringitaren en uh, atonaal gezang, zeg maar, er doorheen. Ja. <laughs> wat, is dit, wat maakt de, dit nummer dan zo bijzonder? Nou, wat waarom dit, was jij geraakt als 14 veertienjarige? Uh, de, de, de, de power die erin zat. En de, de, de, het, was, het was natuurlijk iets compleet anders dan wat je in de top 40 hoorde. Dat, ja, die stond bij, dat stond bij ons thuis eigenlijk alleen maar aan de top 40. Oh. En uh, je, op een gegeven moment uh, ja, dan ontdek je dit soort banken. Heel andere muziek, uh, veel energie, springen. En, uh, ja, dat, dat, daar was ik gelijk door, uh, door aangetrokken eigenlijk. Ja, was, was uh, de jam, was dat, of in ieder geval, ja, de jam, hè? ik moet het wel even goed zeggen. Was dat, uh, was dat een van jouw eerste kennismakingen ook met... Uh... Blondie stond ja. volgens mij nog wel redelijk, nou ja, Denis, dat was een nummer wat nog wel in de 40 ja, terecht is ja. gekomen. Ja, ik had, ervoor had ik al uh, LP's van Blondie, ja. voor die hits. Ja, oh, ja. Ja. En dat was met de jam ook zo, ja, dat je, op een gegeven moment dan ga je naar de platenwinkel en dan, dan, ga je, dan weet je dus dat je in de, in de punk New Wave bakken moet zoeken. En, ja, dan trek je er maar een paar platen uit, dan ga je luisteren. En, uh, de jam was ook een van de van de eerste LP's die ik die ik kocht als, als 13 14 jaar. Ja. Ja. Kan je iets zeggen over de sfeer in een plaatszaak nou, in die tijd? Wat, want je woonde in uh, Assen-Delft, of? Niet nee, van die ik, regio? ik ben geboren in Assen-Delft, maar ik woonde in Hoorn. Dus oh, je bent heb, toch vrij snel met je ja, ouders naar Hoorn uh, ja, toegetrokken? Ja, ja, al in de jaren 60 ben ik in Hoorn komen wonen. En, uh, ja, ik heb al die platenzaken hier in Hoorn natuurlijk meegemaakt. En, uh, George, George uh, Baker George Discohoek. Baker, en, uh, Wassenaar, en, uh, Pop Hoorn, Discoland, uh, Meurs. Ja, ja. dus ja. heel veel. Het Gouwe Vijfje had je nog. Oh ja, klopt ja. En uh, ze, ze hadden allemaal wel wat, wat, uh, wat punk staan, niet veel. Want als je echt, uh, echt de goede dingen moest hebben, zeg maar, dan moest je toch wel weer naar Amsterdam. Maar de jam, dat kon je nog wel vinden. De jam kon je goed vinden in Ik knal hem er ondertussen even in. Graag. En waar heb je deze vandaan, weet je dat nog? Moet ik even kijken. Ik denk bij Wassenaar, Barstenaar, ja. Private image. Of what you want What you want to take, Rise upon you Close your eyes and Think of nothing but Private hell Private hell Think of Emma Lover What's she's doing? Your husband, Terry And your grandchildren Think of Emma Still at college You send him letters Which he doesn't acknowledge cups of coffee In the afternoon the weekly food is put in bags and your clothes off down the high street The shop windows request for your nameless host to a closet ghost A picture of your fantasy A victim of your misery Yeah Private hell De jam met uh, Private Hell in de platenkast van Ben Bosland. Uh, Ja, We hadden het net even over de inhoud van het nummer. Het is een nummer dat een beetje, uh, je zegt net al uit, het komt uit een tijd in Groot-Brittannië dat er uh, 2 miljoen werklozen waren. En dat daardoor eigenlijk, ja, dat dit nummer... Ja, het, dat was uh, economisch natuurlijk, uh, vooral in Engeland in die tijd was het een uh, hele zware, een zware tijd om in, uh, in te leven. De, uh, de huisvesting was slecht, de gezondheidszorg was slecht, alles was slecht. En de, de, ja, voor de jeugd was er helemaal niks geregeld. En uh, ja, daar zingt uh, de, de jam dan over. Dat, uh, je bedoelt de jeugdhonken zoals je die in die, die het nog in de hoorn had bijvoorbeeld? Uh, ja, dat had je in Engeland helemaal niet. Of, of, of bijna niet. Dus dat, uh, dat is echt uh, een beetje vergelijkbaar met, uh, met nu. Alleen denk ik dat toen nog economisch nog, uh, nog wat slechter ging dan, uh, dan tegenwoordig. Ja, dat, ik denk dat er tegenwoordig al wat meer in... Uh positieve Termen gedacht wordt, of zo ja, het was in die tijd, was het wel veel, veel doem en dat, dat hoor je nu nog niet, uh, niet terug in, uh, in de muziek. Nee, gek is dat eigenlijk? Want ja, ik, heel raar. Ik, ja. Ik, ik meen me nogal. Volgens mij was het een klassiek VPRO-programma waarbij discussies waren tussen echt, echt punkers en uh, lullen. Of in ieder geval, van die ballo's. Van die, ja, ja, ja. dat was rond uh, ja, ontluisterend of zo. Want ik kom natuurlijk zelf uit 1983. Nou, dat was voor mij echt uh, opzienbarend, dat, dat jongeren zo betrokken konden zijn. Maar ook echt dingen zeiden van, ja, in deze wereld ga ik helemaal geen kinderen op de aarde zetten. Ja, ja, ja. Ja, je had ja, de, de dreiging nog van de neutronenbom. Dat en, natuurlijk ook nog, dat speelde... De Koude Oorlog was nog volop bezig. Ja, ja dat was, uh, het was niet zo'n leuke tijd hoor, nee, nee. Absoluut. Ik denk dat nou, wat dat betreft ook wel wat beter is, gelukkig. Ja, dat die, nou in ieder geval misschien dat het ontbreken van die directe dreiging uh, zorgt ja, dat er in ja. de muziek misschien nog iets meer positief is. Met... Nou ja, kijk, de jongeren waren toen ook voor mijn gevoel wel wat meer uh, bij, bij de politieke situatie allemaal betrokken. Daar, daar schreven ze nummers over en de Ageerden ze tegen en ja, tegenwoordig de liedjes, het gaat over de liefde en, uh, en noem maar op. Ja. Lekker uitgaan in het weekend. En ja. De kritische noot heb ik in, uh, tegenwoordig, uh, hoor je niet veel het meer. ontbreekt een beetje. ja. ontbreekt jouw idee. er dan. Ja, nee, wat je hoort ook die nieuwe, hè, die nieuwe hippies, die, die hipsters. Ja, ja. Met hun uh, freakfolk en dat soort dingen, dat zijn toch wel heel veel... Uh, ja, een beetje zweverig. Nou, dat zou ja. dan nog een beetje er tegenaan kunnen schurken, maar ja, dan is het, het nog het heel zief. Het is meer de, de Occupy-beweging, die, die wat banden met de punk zou kunnen hebben. Ja. ja. Maar goed, er is nog steeds de punk. Ik had net ook al een nummertje van uh, The Works. Ja, ik had het gehoord, ja. En uh, ik kwam ook laatst uh, een beetje, die, die trad op in, uh, in, uh, in Alkmaar. Of in, volgens mij was het in... in uh, nee, het was in Haarlem. Daar heb je ook zo'n zo kraakhol uh, nog. Zo'n jongerencentrum. Ja, ja. En daar uh, trad uh, weer de aanslag op. Wat op zich ook wel een band is ja. die ja, het nog doet. Maar het, het is... Uh, het, het, is het, het, het is er nog wel. Het, is, het, zit, uh, het zit nog een beetje ondergronds. Het moet nog ja. een beetje opkomen, denk ik. Ja, vanavond is er ook weer een punkavond in Zwart, bijvoorbeeld. Ja. ja, het is er wel. Maar, het is er wel. Uh, ja. niet, zeg maar niet in de vorm van... Een, uh, nou, de Clash bijvoorbeeld, uh, ja. waar we zo een nummer van gaan horen. Ja, ja. Ja, The Guns de, of Brixton. Ja, de, de Clash heb ik uitgekozen omdat uh, ja, Joe Strummer is toch wel mijn uh, all-time favorite uh, zanger. Ik vind uh, Alles wat hij gedaan heeft vind ik eigenlijk mooi, door, uh, vooral door zijn stem. En uh, ja, dit vind ik ook weer gewoon een, een prachtig nummer. Dus uh, ja. Ik zou zeggen, laat me horen. Gewoon uh, knallen we er gewoon in. Ja, nou ja. ja geweldig intro trouwens ook. Hè? Ja, je hoorde hier de reggae invloed al een ja. beetje. Dat, uh, daar gaan we straks nog wel even mee verder. Ja, goed idee. De Clash met Princeton, nee, de Guns of Princeton. But I don't of Brixton, van The Clash. Ja, mooi nummer. Ja, zeker. Ik, ik, ken, uh, ja, ik ken vooral dus, uh, dat is weer modern, Nouvelle vaak. Dat is zo'n uh, Frans bandje, wat uh, heel veel van die oude New Wave nummers. Ja, Nouvelle vaak ja. is toen precies hetzelfde als uh, New Wave, maar dan uh, Bossa Nova, wat ook weer New Wave betekent. Ja. Maar... Uh, ja, ik ken dat nummer uh, Too Drunk To Fuck van ze, dat ze gedaan hebben, van de Dead Kennedys. Ja. zingt dat uh, meisje, Too Drunk To Fuck. Dat is, uh, dat is wel heel weer grappig. komisch. ja. ja. <laughs> Ja, en de Guns of Brixton, die hebben ze zo gedaan op diezelfde plaat. Ja, dat is, uh, dit is, dit, uh, nummer is ook vaak gesampeld. Dat, ja. Je hoort het wel vaker, ja. ja. Maar uh, dit, uh, deze uitvoering uh, mag, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon de, be de beste. Laten we, ja, is uh, tijdloos, tijdloos. Tijdloos, ja. Ja, uh, ja want uh, we blijven een beetje in die, uh, toch een beetje in de reggae-sfeer, hangen. Al, zei je al. Ja, op een gegeven moment de, de Engelse punk, die uh, naar hun uh, meeste bankjes naar de eerste twee LP's... Uh, Veranderde de toon toch wel wat. Er waren bankjes die wat, wat commerciëler en wat gladder werden. En er waren ja. bankjes, waaronder de Clash, die veel reggae-invloeden gebruikten. Werden, werden die net als The Cure bijvoorbeeld, die, uh, die, die trekken bij een major platenlabel? Ja. Die werd daardoor, uh, werden daardoor als sell-outs uh, betiteld, terwijl zij eigenlijk wat meer een muzikaal. Uh... Ja, Cure is altijd wel een beetje New Wave-achtig, een beetje, beetje vaag-achtig. Uh. Niet slecht trouwens, nee, maar, nee, nee, dat niet. Maar dat was, dat maar, was wel even anders. Ja, maar hoe, hoe ging dat bijvoorbeeld bij de Clash? Werden die dan ook verguisd omdat ze de in de reggae kant uitgingen of juist niet? Uh, nou, de, de, de LP, deze LP ging nog wel. De LP die na kwam, Sandinista, die uh, werd toch wel uh, heel kritisch bekeken en beluisterd. Uh, maar achteraf uh, zeggen een hoop mensen dat dat hun uh, favoriete Clash album is. Nou, dan ben ik het daar totaal niet mee eens. Want dat vind ik nog steeds de eerste. Hè. Ja. Dus, uh, maar dat gebeurde wel. En uh, ja, nou gaan we naar Stiff Little Fingers. Ja. Het is een Iers uh, punkbeentje die ook, ook reggae nummers uh, gedaan heeft. Uh, waaronder Johnny Wash die ik eigenlijk had willen draaien. Maar ja, dat nummer duurt 10 minuut 15. Dus... Ja, dat gaat weer ten koste van je eigen... Ja, dan kan ik veel minder, uh, mi minder plaatjes <laughs> draaien. Dan heb ik voor niks lopen slepen. Maar dus... dat, dat nummer heet trouwens? Want dat kunnen de mensen dat even goed uh, thuis nog eens keer... Dat uh, is Johnny Walsh, een nummer van Bob Marley is dat. Oké, okay, ja. En uh, we gaan nu luisteren naar de Alternative Ulster. Dat gaat over de rellen in, uh, in Ulster begin jaren 70. En dat is echt de punt dit. Ja, tussen... Tussen de katholieken en de protestanten ging dat natuurlijk. Precies. Zoals mensen wel zullen weten, Noord-Ierland, Ierland en zo. Ja, strijd, bommen. Geen fijne tijd. Nee, zeker niet om daar te wonen. Maar dit is alternative Ulster. Klopt. Nou komt hij waarschijnlijk. Ja, ik. Maar nou, hij ik... is al bezig, wat? Ja, nee, maar. is nog een live plaat ook trouwens. Ja, dat is live. Dat Vandaar dat ja. het nummer van 10 minuten, Dan begrijp ik het ook. Ja. Die gaan gewoon lekker doorjammen. Ja, ja dat valt op zich wel mee hoor. Dat... Oh ja? Ja, okay. het is geen, geen jam. Eh. Nee. Maar goed, mens, mensen die het willen beluisteren, die komen maar een keer uh, naar Dropstyle toe. Ja hoor, ik. dan uh, mogen ze het allemaal uh, nog even een keertje rustig uh, terugluisteren als ze ja. dat willen. Vra uh, alleen vrijdag schopen trouwens, hè, vanaf 11 uur. Ja, dat is wel even goed ja. om te weten. En op de Facebook uh, feestdag, maar dan moet je gewoon even uh, dropzaal uh, liken op, uh, op een leuk filmpje. Het is me net in welke taal je hem hebt staan. Maar, uh... Ja, dan word je automatisch op de hoogte gehouden. En, uh, de eerstvolgende Facebook feestdag is uh, in oktober. Uh, ik weet de datum nog niet precies, maar dat zal uh, de derde of de vierde week van oktober zijn. Oké, okay, nou ja, goed. Hou die site gewoon in de gaten, joh. Dat is allemaal hartstikke makkelijk natuurlijk van het uh, internet. Uh, want ja, jij handelt ook wel vrij veel over het internet toch, want jullie hebben een voor site... Uh... Ja, de, de internetverkoop is, is, niet, uh, is niet geweldig hoor. Dat, nee? Dat, nee hoor, dat, dat, dat ik vind ik ook niet zo leuk. Ik uh, vind het leuker om ze in de, in, in de winkel te, gewoon te verkopen. Ja, nee, en, dat precies. Ik wilde al vragen van wat is nou eigenlijk uh, leuker, maar dat is vanzelfsprekend eigenlijk natuurlijk. De winkel, het persoonlijk contact en het oude hoeren met mensen over muziek, dat is veel leuker dan dat je een mailtje krijgt van ik wil die kopen. En, uh, ze ze, ze storten het geld met Paypal en uh, stuur de boel maar op, ja. Wat, uh, ja, wat, wat is daar nog dat aan Het is, is een beetje koehandel, uh, vind ik. Je weet je, je is goed in een uh, supermarkt gaan staan. Ja, dat, precies, en de we, boel wegbliepen, uh, ja. Ja, ja, want het enige praatje wat je hebt is uh, dag en, uh, ja. en dat wordt dan uh, en, zoveel. En, en uh, dat is het dan. Nee, maar gewoon het echt persoonlijk contact, gezellig uh, in de winkel staan. En, uh, mensen echt helpen kunnen, dat, uh, dat is het leukste. Ja, want uh, ja, één dag in de week dus. Waar, waarom is, wat, is dat, uh, wat is daar de aanleiding van? Gewoon de drukte eromheen ook? Of, uh? Ja, we hebben het uh, druk genoeg met het uh, organiseren van de beurzen. Ja. Uh, en vooral de, de beurs in, in Utrecht op 24 en 25 november. Ja, die eist gewoon ontzettend veel uh, organisatie en, uh, en tijd uh, op. Dat uh, ik eigenlijk, uh, eigenlijk geen tijd meer heb om in de winkel te staan. Maar omdat ik het zelf zo leuk vind, uh, ja. zijn, zijn we er nog op vrijdag. Ja, precies. Want daarboven, uh, dat kan je ook wel een keer terug horen. We zetten me nog even, uh, hij staat er nog wel ergens online, maar ik zet hem nog wel op Archive. Uh, de uitzending met... Uh, Dave and Patrick in Dexter and Drums and, Rock and Roll. Ja, Daar zeg je ja. ook van het kantoor, uh, dat zit ook boven, uh, boven ja, de winkel. Ja, dat zit boven de winkel. Dus, uh, we hebben alles, alles lekker bij elkaar zitten. Ja. Nou, we gaan nu nou, uh, van een, een nummertje draaien van de members. Dat ja. vind ik eigenlijk een band die, die een beetje vergeten is. En uh, dat is toch wel zonde, want ze hebben toch wel een paar, uh, paar hele leuke LP's gemaakt. Ze combineren een beetje New Wave met een beetje reggae en een beetje ska. Uh, het is uh, niet altijd even vrolijk, maar het, is wel, uh, het, het zit wel goed in elkaar. En, en ze spelen ook nog steeds, dus uh, dat vind ik ook wel weer grappig. Ja, want het nummer dat we gaan draaien is Brian Wash. Ja, is Brian Wash. Ja, we wilden net Johnny Wash en ik denk, nou doen ik daarna Brian Wash. <laughs> <laughs> maar ik, ik vind het... Een, dat is, uh, wie, wie is die Brian dan? Uh, Brian is gewoon iemand die. Uh, is gewoon een, een figuur die in, in Londen woont. En, uh, die ja, het is gewoon uh, een soort Jan-modaal-achtige figuur. Ja, die op een gegeven moment de beslissing in zijn leven neemt: van uh, ik stop ermee, ik leg alles naast meneer en uh, ik, ik ga een echt leven beginnen. Ja, Brian, deze Brian is niet meer. Welkom uh, aan de nieuwe Brian. Uh, ja, maar. zoiets, ja. ja. Of waarschijnlijk dan een Brani wordt het dan, in plaats van een Brian. Uh, nou, ik denk dat het wel een, al een klein beetje een Brani was. Oké, okay, nou, we gaan, uh, we gaan luisteren wat, uh, wat ze daarover te melden hebben. De members dus met uh, Brian, Brian was. was. Brian Was. Brian Was. He worked ages for the bank in a one-man kiosk in a supermarket He wasn't real, managed with material But he tried and balanced the books every night And he was happy that way Cause they paid him a salary That's the way it would stay Cause he owed his thousand jobs to the company I'm breaking a secret routine and he was happy that way Cause I paid him a salary couldn't have done, he was only here for a couple of weeks, on Monday morning he opened the window, and he stepped right out of the company. Ja, wat, wat een gek einde trouwens. Ja, mooi hè? Ja, dus die, die, die, die zag niet aankomen. Nee, dat dacht ik al. Ja. Ik denk, ik zal eens kijken of je oplet. Ja. Maar, uh, ja, nou, uh, uh, ja, het rolt lekker door, zullen we maar zeggen. Ja, ja, het, lekker een rollende drums. Ja, ik vind, het, ik vind het een leuk plaat, ook... Uh, 32 jaar oud ondertussen. En, maar het klinkt nog steeds alsof het gisteren gemaakt is, voor mijn gevoel. Ja, ik ja, vind het een leuk plaatje. Sowieso een leuke, leuke productie. Het klinkt gewoon heel fris. Ja, ja, ja. ja het, was ook, het was ook een leuke band om, om live te zien. Hoor. Er gebeurde wel altijd wat op het podium als ze speelden. En wie waren de members van de, de members? Nou, dat waren de verschillende. Je had, hoe weet hij ook alweer. Ik mag. Het geen niet hoor, het was maar... Uh... Ja, uh, Nigel Bennett, dat was, de, dat was de zanger, geloof ik. Die uh, was vroeger heel slank en mager en tegenwoordig is hij 140 kilo, maar hij gaat nog tekeer als een beest op. oh ja? ja. Het is een soort uh, Dikke Dennis? Of, uh... Ja, een ja, soort, ja. Ja, ja Dikke Dennis al van, het, uh, van, uh, van, het, van de categorie Karank maar goed. Uh. <laughs> ja. Nou, de, de, de volgende die we gaan draaien, die is ook uh, krank, uh, Ik volg hem tegenwoordig op Facebook. Uh, okay. Dat is uh, Jimmy Percy, de zanger van uh, Shame 69 ja. Die uh, denkt ook altijd dat hij alles uitgevonden en verbeterd heeft. Maar uh, oh, dat valt op u... zich wel mee. Maar hij met een, de... een zelfverkozen uh, genie, zo maar zeggen. Uh, ja, zo, zo vindt hij zichzelf wel af en toe. Het is wel, het is wel een toffe gast, hoor. En, uh, ja, hij okay. maakte uh, van deze LP, uh, Hershey Boys, het uh, nummer Money... Uh, ja, dat is waar het natuurlijk allemaal een beetje om draaide. Ja, het hele geld gebeuren, natuurlijk. Ja, en, uh, ja was, was, die, uh, was de financiële sector toen ook al een beetje de boeman? Uh, nee, nee. Of het was uh, meer gewoon het geld aan zich? Uh, meer het geld aan zich, het, het geld belusten. Het, ja, het, echt het verdienen willen met, met alles en nog wat. Dat, uh, ja, want dat is natuurlijk een beetje nou, toch waar, waar de punkwereld uh, uh, zich toch al tegenkeerde, zeg Ja, maar. absoluut, absoluut. Uh, met ook boodschappen op singeltjes van Pay No, no More Than uh, 150. Uh, or, uh, uh, ja, 1.50 of 2 ja. uh, gulden 99. Ja, en dan kijk, moest je die cent ook terugkrijgen als je ja, die gulden betaalde. Ja, precies. ja Want ik, uh, ik heb voor mij nog een, uh, een keer bij jou op de kop getikt, de eerste single van de kift. Dat staat ook gewoon, we betaal niet meer dan 1 gulden 50. Ja, ja en dat kostte 15 gulden. Nee, dat nee, kost, uh, kost een euro. Dus, uh. oh, ah, dat, ah, dat valt nog bij. Ja. Ja, het was een, een hebben dingetje uit de eurobak. Dus, ja, oké. Okay. Ja, we staan er duizenden van. Hè. Ja. Ja, mooi spul. Ja, en uh, een echt origineel. want recentelijk is hij in Amerika nog opnieuw uitgebracht, die eerste Ja, ja, ja, ja. Maar ik had, nou, toch gewoon het origineel, dat is toch gewoon tien keer zo leuk natuurlijk. Ja, af en toe zetten we wel eens wat, wat mooie dingetjes tussen, hoor, bij die Eurobak. Voor degenen ja. die echt uh, goed zoeken, die, die kunnen gerust leuke dingen vinden. Het is net als met paaseieren. Blijven zoeken. Ja, <laughs> ja. zoekt en gij zult het, zult het lekkers vinden. Ja, zo is het. Uh, nou, we hadden het eigenlijk al over de Hershey Boys, hè? Dat, ja. is, dat is ook een beetje een uh, krank figuur dus. Ja, Jimmy is ook, ook een beetje gek. Ah, uh, wel goed gek hoor. Ja, met, prettig uh, gestoord. Uh. Prettig gestoord en een uh, ja, paar, paar, paar hele mooie platen gemaakt met uh, Shame 69. Ja, nou, dat is het laatste nummer van, uh, van dit uur. Ja. Volgende uh, uur wordt het wat wilder, uh, begrepen. Uh, ja, volgende uur dan, dan gaan we echt even knallen. <laughs> Nou, ik heb er nou al zin in. Uh, mensen, gewoon opgelet, gezellig voor het eten tijdens het koken. Dat is toch uh, fantastisch. Ja allemaal. hoor, ja. Dat, uh, die kunnen niet stil blijven staan. Nee, pas op dat je je niet in de vingers snijdt, is de boodschap. <laughs> ja. Gaan wij nog even genieten van de Hershen Boys met het nummer Money. Same 69. Wat zeg je? Ja. Wat zit oh. ja, er Nou. Ja, hij moet op tour komen. Ja, oh. dat komt ie. Hè. Ja, dat komt ie. Oké, okay, heet Hersham. So you wake up every morning just to walk and fix yourself But then somebody tells you that you're owned by someone else So what's it all about? It's money, Work it out The people of the world today One-armed belly dies Mother-links his army Retreats the Highlands crime So what's it all about? It's money watch it out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 Mario 501 Afternoons met Lucien Greekus. De de donderdag op radio 501. De bladenkast van. Ben en Bosland. Ja. En zo zijn we in het tweede uur beland met een uh, uitermate kort liedje. Zoals we zo, zo dat kennen van een punk eigenlijk. Uh, 41 seconden. 41 seconden in ja, totaal. Ja, ja. Dat waren de uh, Germs met uh, What We Do Is Secret. Oh, dat nou is ja. Een van de eerste Amerikaanse hardcore punkbandjes. Na het na eind van de jaren zeventig uh, ja, werd de Engelse punk werd toch allemaal wel een beetje minder. Ja. En uh, de, de Amerikaanse punk was juist heel erg in, uh, in opkomst. En ja, daar was het allemaal weer net even wat harder en wat feller en wat sneller. Ja, het, dus, het is toch, wat ik vaak hoor is dat inderdaad in uh, Amerika als je iets bent, dan ben je het ook gelijk extreem. Ja, ja nou dat, dat is wel van toepassing ja, op de beentjes, dus, absoluut. Ja. En het, als ik het zo een beetje mag beluisteren, het was natuurlijk maar één kort nummer. Leuk zou zijn om misschien nog, nog een nummer te horen, maar... Ja, nou, misschien dat we er nog aan toe komen, maar ik heb mijn tas vol. Ja, precies. Dat dat. Nee, maar ik kan me voorstellen, als je nu de moderne pop-punk zeg maar, heb ik het even over Green Day of zo, dat is toch even een andere... Ja, dat is allemaal veel te lief en veel te glad. Het ja. zijn dan die modeschool-jongetjes die... Had je vroeger ook wel. Die hebben het allemaal net even te goed en het broekje zit net even te strak. En... Ja, precies. Nee, dat uh, oh, vreselijk. Ge gearrangeerde anarchie, dat is toch. Uh, ja, dat. dat, dat. Contradictio in terminis, of wat is het een par paradox. En, uh, dat is het, uh... Ja, nou, die doet alleen maar voor het geld. Dus, uh, nee, ja. heb, ik niks, heb ik niks mee met dat, nee. dat uh, soort gaar. Nee, maar goed, dat is, als ik dan aan een Mar Amerikaanse punt denk, dan denk ik daar een beetje aan. Dus ik vond het wel grappig. Uh, Grappig om dit even te horen, wel verfrissend. Ja, ja want uh, we gaan nog even door met de, de Amerikaanse, Amerikaanse punk, de, de volgende band, dat is uh, The Dead Boys. Ook uh, echt uh, 77, 78 uh, Ameri Amerika punk. Ja. En uh, ja, zoals ik al zei, het is, het is allemaal net even wat veller, wat sneller. En, uh, zijn dat en... ook allemaal platen die je in die tijd uh, hebt gekocht? Uh, sommige wel, maar niet allemaal, zoals de Germs die, die heb ik dan uh, bij ons op een beurs gekocht een uh, aantal jaren terug, omdat het uh, originele persing was. En deze Dead Boys die heb ik ook bij ons op de beurs gekocht en dit is een, uh, een vrij goedkope herpersing en uh, ja, voor, voor 10 euro wil ik hem uh, graag hebben. Ja, nou ja, logisch. Maar dat is een beetje in dezelfde stijl als uh, dat nummer van net? Uh. Is iets, uh, ja, het is wel een beetje dezelfde stijl. Het is, is hetzelfde... iets, rustiger. iets rustiger. Is het ook iets later? Of, uh... nee, nee, het is uh, bijna dezelfde tijd uh, uitgekomen. Nou, uh, ik knal hem er gewoon in, zou ik zeggen. En knallen is dan heel net, letterlijk eigenlijk. <laughs> Zo is het. Ja. Oh, mooie flanger. Call things will be different there The sun will rise from here. Then I'll be tippy time and you'll be nothing at all. Yeah, I got my down machine, I got my electronic drive. Sound Credoza, I ain't no loser. Gonna sound Credoza, I ain't no loser. Je ah, jezus, zelfs een flanger op een gitaar zet, of op een drumstel zetten, hoe Je ja, Je erop eigenlijk, nou het kan Sam. Je gewoon ja, dus de punks hebben wel meer uitgevonden. Ja, precies. De hele creatieve anarchistische scene, zullen we maar zeggen. Zeer zeker. Ja, hey, maar wat luisteren jouw ouders eigenlijk? Van hoe komt het? Want ik, nou ja, verbazen. ik valt me toch op dat je heel veel punken mee hebt genomen. En straks ook nog wat ruiger werk. Ja, ja. Nou, thuis luisteren we eigenlijk naar Frank Sinatra. Dus, uh, en daar luister ik tegenwoordig ook zelf weer naar. Ja. Maar um, ja, Punk is toch, dat is toch mijn, waar mijn hart ligt. Dus uh, ja, dat draai ik ook het vaakst en ja. het meest. En uh, dat vond ik dan ook wel het geschiktst om mee te nemen. Ja, logisch. Nou, ik vind het hartstikke leuk om, uh, om dit allemaal voorbij te horen komen. Dus wat dat betreft uh, hartstikke goed. Dead Boys, dus was dat met. Uh... Sonic Reducers. Oh ja, het was inderdaad het eerste nummer Sonic Reducer. From, uh... Van die herpressing was dit dus. In van de herpressing. Poshboy, zijn het nou, ja, weet je, je zei net al, ik heb, ik had die, die had je volgens mij van een beurs ergens. Uh, ja, ja. Of die, die, die daarvoor. En waar uh, heb je Poshboy dan? Uh... Nou, dat is, uh, is het label. Het uh, bandje oh, heet uh, Channel 3. Oh, ja, ik dacht Channel 3 zal iets met uh, de, de, de plaatkant uh, te maken hebben. Maar het is Channel 3 dus. Ja, dat is uh, de, de, de, de bandnaam. Uh, deze LP die heb ik toen uh, destijds zelf gekocht. Ja, uit ja, 1982 of zo. In, uh, in Amsterdam, want uh, ja, daar had je toch wel een paar uh, gespecialiseerde platenzaken die echt uh, de Amerikaanse import hardcore Punk platen verkocht. Hè. Dus daar ja. moest, je, moest je gewoon minimaal... Uh, twee keer per maand naartoe... om, uh, om goed bij te blijven. En uh, ja, nou, Daar precies, heb ik toen want, deze bij deze ook vandaan. Ja, want die vliegen natuurlijk de deur uit... en uh, één, keer, één keer geïmporteerd. Het is niet gelijk twee keer geïmporteerd natuurlijk. Nee, nee, nee ja, ze, ze hadden er soms uh, maar één of twee. En uh, ja, dan moest je er wel snel bij zijn. Want ja. uh, anders waren ze gewoon weer weg. Wa waren dat ook van die plaatjes met die happen eruit? Of uh, was dat bij Punk gewoon niet? Nee hoor, nee, dat was bij Punk niet. Nee, nee, nee. nee, dat was meer bij de commerciële... Uh, ja, als ze in de uitverkoop gingen, dan haalden ze er een hapje uit. Oké. Okay. Uh, cut out heet dat. Ja. Is dat alleen met, oh, met punk was dat dan? Nee, dat is met gewone... Gewoon, gewoon überhaupt? Ja, ja, ja. LP mag nooit in de... In de, ...in de uitverkoop belanden. Dat mocht niet destijds, tenzij er wat beschadigd was. Dus dan je ja. ze expres zelf de hoes beschadigen. Door een hapje eraf te nemen of een zaakje oh, ja. erin te prikken. En dan mocht je ze in de, in de uitverkoop gooien. Oh ja, was dat net als wat, uh, wat nu met de boekenbescherming nog is, zeg maar. ja, ja, precies. Alleen dat ja. heeft ja. dan niks met beschadiging te maken, maar gewoon met centrale prijzen. Ja, precies, ja. ja. Dit is dus uh, Channel 3, dus. Nou ja, dat, uh, ik dacht eerst kan 3 of zo, dubbel LP. Maar... nee. Fear of Life. Uh, welk nummer wil je horen? Het uh, Tweede nummer, uh, Mensenaar. Ah, ja, Mensenaar. wat is dat in vredesnaam Heb je een idee? Nee, nee, dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee. Nou, me mensen thuis even goed, uh, ja, terwijl je dus de paprika's aan het snijden bent, goed even, even naar de tekst luisteren. Even ook meer. nog tegelijkertijd misschien moet je even ophouden en gewoon heel aandachtig luisteren, want ik, ik heb zomaar het idee dat het ook best wel een beetje onverstaalbaar kan zijn. Uh, ja, het zou best kunnen. <laughs> We gaan het gewoon allemaal horen. Mensenar, moet je dus op letten! Je bent Fear of Life, uh, die was zo heet de plaat, van Channel 3. Ja, ja on, uh, ontegenzeggelijk dat het uh, uh, toch wel een stukje ruiger begint te worden. Ja, dat uh, zeker. Ik, ik denk, uh, we gooien er even wat, uh, wat volume in. <laughs> Hartstikke goed. Uh, toch even over die punkwereld uh, hier in dit kleine je Horen. Want daar heb jij toch min of meer uh, middenin gezeten dan... Uh, ja, zeker. Je ...zo mocht aannemen. Ja, zeker. Het, ja, tegenwoordig zou je zeggen, het hele punkgebeuren concentreert zich toch meer in de grote steden. Maar hoe heeft dat dan toen in die tijd uh, toch in Hoorn kunnen ontstaan? Kun je daar iets over zeggen? Ja, je, je was gewoon je was punk of je was het niet natuurlijk. En uh, er, er waren er niet veel hoor in Hoorn. Uh, misschien hooguit uh, 50, uh, 50 man en vrouw. Ja. En uh, ja, die zochten elkaar natuurlijk ook gewoon op. En, uh, dat was gewoon een, een gang. Ja, zoals je dat tegenwoordig uh, zou noemen. Zou, zou noemen, ja. ja toen, toen niet, hoor. Maar dat ontmoette zich de, elkaar dan op, op school of uh, waar dan een kroeg was? Nou, als... nee, hoor. Vroeger had je in, hoor, een jongerencentrum troll En uh, ja, daar kwamen oh, ook ja. heel af en toe wel eens een punkbandje. En uh, ja, met verjaardagen. Uh, we zochten elkaar gewoon op uh, in de kroeg. Uh, Zwaf had je al, bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, ja, daar, daar zochten we elkaar op. En eh, we gingen ook vaak met z'n allen naar concerten. We huurden een busje of gingen met de trein. Dat uh, ging altijd wel met een uh, man of tien, twaalf, dat we ergens heen gingen, ja. Ja, was dat dan ook de Swafkliek? Want die heb je ook in de tijd gehad, als ze echt op vakantie gingen, naar, naar de Schelling en dat soort... Uh... Nou, we gingen niet met elkaar op vakantie, dat niet. Dat, dat niet, uh, was nee. alleen, uh, het echt, was alleen... De... Concertjes was genoeg uh, ja, voor ja, ja, ja. ja. Want op een gegeven moment is die, die kraken hier ook een beetje in gang gekomen. Wanneer is dat dan? Uh... Ja, dat is een beetje eind jaren zeventig uh, geweest dat er in, uh, in hoorn uh, flink gekraakt werd. Ja, want eh, ik weet in ieder geval de korte achterstraat. Die had de, de oude politie uh, geraakt. Uh, ja, het politiebureau. Uh, ja, is ook uh, gekraakt geweest. En, de munstraat. En natuurlijk de droppanden. De, op, de ja. droppanden zijn uh, gekraakt geweest. En, uh, ja, niet zonder succes natuurlijk. Want uh, ze staan nog steeds. Ja, precies. In, in plaats van dat er een uh, afzichtelijk modern uh, winkelcentrum gekomen is. Ja, dat was die tijd natuurlijk. dat er ook plannen waren om de boel, uh, uh, de grote te kerk gooien. te slopen voor een nieuw gemeentehuis. Uh, ja, ja, ze hadden al allerlei wilden de plan in een economisch slechte tijd en uh, daar moest toch wel even een stokje voor gestoken worden. En uh, Ja, daar zijn we re toch redelijk in uh, geslaagd, of uh, zoveel ben ik er ook weer niet bij betrokken geweest. Nee, maar je zat wel, uh, met betrekking tot de droppan, zat dus je wel in de dropbeweging? Ja, ik zat in het WPK, het Pop Collectief, Popcollectief, uh, zat ik uh, een tijdje in het bestuur en uh, mijn, eigen, mijn eigen bankje was natuurlijk aangesloten bij, uh, bij het Westfies Pop Popcollectief, dus uh, daar had ik wel mee te maken, ja. ja. ja. Dat is ook wel iets van die tijd, hè? Die popcollectieven. Want je, ik denk dat je over uh, Nederland wel van dat soort uh, lokale ja, dat is, collectieven had. Je, er waren er, waren er heel wat uh, in ja. Nederland. Ja, iedere, iedere, regio die had, had zo'n beetje wel zijn eigen, eigen popcollectief. Ja, wat je zei. Nou, op dat moment begon eigenlijk dat hornsle uh, muziekleven, een beetje dat bandjesleven te, te komen. Weet je? Ja. Dat, dat, ja, dat is meer eind jaren tachtig, natuurlijk de Vernon Walters, wat wel een bekende. Uh, groep is geweest, uh, ja. in ieder geval die daaruit voortkomt. Ook, ja. Was het daarvoor dan zo, uh, zo stil? Nou, het is echt in 1980 uh, begonnen dat beentjes met elkaar uh, begonnen samen te werken. Ja. Uh, strijden om, uh, of voor de oeverruimtes in horen, want dat was er ook helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet gewoon. En uh, ja, door samen te werken, festivals op te zetten, uh, uh, uh, erkenning willen voor, uh, voor, de, voor hun cultuur, wat, uh, wat, wat de popmuziek natuurlijk uh, zeker is. ja. Samen, door, en dan samen te werken, dat hebben, uh, hebben we heel wat, uh, wat weten te bereiken in, ja. uh, in Horen. Ja, want ik weet dat er in Troll zat. Ik ben er zelf ben ik er nooit binnen geweest, maar mijn broers uh, wel in die tijd. Die, waren, die hadden we al oud zat uh, voordat dat uh, ter ziele ging. Maar daarboven had je inderdaad ook een zeefdruk afdeling waar posters werden gemaakt. En uh, nou, ja, daar had je ook die uh, oefenruimtes. Daar uh, ook. In, uh, maar hoe, 19... hoe, hoe, is, hoe is dat de hele Troll dan tot stand gekomen? Want voor de luisteraars thuis die Horen niet zo goed kennen, Troll was toch. Ja, in Europa in ieder geval een hele bekende plek. om op dat kleinere In, in Noord-Holland. oké. Oh, okay. Ja, Troll was een jongerencentrum. En dat werd een beetje geleid door een paar, een paar jongere werkers. Ja. ja. Die moesten op een gegeven moment ook samenwerken met het WPK. En zodoende zijn daar in Troll de eerste oefenruimtes in Hoorn ontstaan. Ja, en dat was in die paar ruimtetjes erachter geloof ik? Ja, ja waar vroeger de oude wc's en de oude ingang van Troll werd. Dat werden nou twee oefenruimtes van het Westfries Popcollectief. Nou, en daar is toch wat hoop gebeurd. Want ik weet dat Johan daar ook zo'n repetities ja, ja. hield. Johan heeft er gerepeteerd, maar ook... Vernon uh, Walters natuurlijk, uh, Niels heb, uh, met, met al zijn beentjes heeft ja. hij er wel, uh, wel uh, gespeeld. Ja, ja in, Niels iedere... de Wit van, uh, uh, van onder, meer, onder meer Uncontrollable Urg. Uh, ja. kistel, wat hij nu ja. tegenwoordig uh, ja. ja. heeft hier ja. een plaatje en van. En Electric Eels natuurlijk, oh, uh, ja, zit hij ook nog in. Uh, Niels ja. is altijd een bezig bijtje geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is wel een van de actieve, actievere mensen in het hele gebeuren. Maar ja, goed, in die tijd, uh, die, die punkbeweging uh, kwam dus op gang. En dat je ook heel veel van dat soort platen verschafte. Maar eigenlijk tot nu toe dat je, dat je overal wel uitkijkt, zeker in de punkbakken. Ja, ja zeker, zeker. En daar had ik deze destijds ook uitgevist. Een, een verzamelaalp met allemaal bankjes uit Boston. Die LP is toen, het was dubbel LP destijds, die is toen bij mij helaas verloren gegaan met al het springen en pogoën. Ja. Dus ik heb deze counterfeit op een gegeven moment nog op de kop weten te tikken voor 15 euro, zie ik. Ja. ja, en daar stonden toch beentjes op wat het altijd weer wat sneller en harder ging. Dus ja, onwijs, onwijs, onwijs tijdsdocument dit. Echt, ja, welke echt twee bandjes gaan we horen? Nou, we gaan één bandje horen met twee nummers. En dat is Gang Green met het eerste nummer Kill a en daarna komt nog een ander nummer. Ja, dan komt. Have fun. Uh... Oké, okay, nou dan. Uh... <laughs> nou, ik zou zeggen tegen de luisteraars uh, thuis. Uh, zet, have... hem, zet hem op 10 en ga keer. En have fun. <laughs> oh. Nu nog een kort nummertje. Have fun. Op 501. Ja, nou, toch een lange pauze toen we nog. wezenlijk is. Hoppa! Ja, en voor de mensen die denken dat we hem op een verkeerde toer hadden staan. Nee, dit hoort echt zo. Ja, precies. Oh, wow, oh, wow, zo. En echt een glijen uh, maakt ja. hij. Nou, laten we... De, de ja, echt een label, dus dat is niet zo erg. Nee, precies. Even kijken. Nou, uh, deze gaat even, even terug. Dit uh, wonderbaarlijke tijdsdocument. Met ja, ja. Uh, de binnenhoes uiteraard. Tjonge, ja. Maar kan je iets zeggen over Antidote waar je in hebt gespeeld? Was het, uh, zat er nog een bepaalde filosofie achter? Of, uh... Ja, zoveel mogelijk lol maken. Kijk, want uh, waar was het dan het, het, het tegengif van? van, uh, van... Tegen, tegen, alles. tegen alles. Tegen alles en iedereen. Ja. We, we spaarden ook niemand. Als we vonden dat iemand even terechtgezet moest worden, dan, dan deden we dat. Dat werd ons natuurlijk niet in dank afgenomen, maar... Ja, daar maar ook we... gewoon binnen de eigen scene dan? Ja, boy, ja, ja dat, uh, net zo makkelijk. Oké, okay. nou dat is wel, uh, wel heel eerlijk. Ja, ja. We, ja, we moesten natuurlijk wel allemaal een beetje met een knipoog nemen. Sommige mensen namen het wel eens iets te serieus, maar goed, daar, daar konden wij niks aan doen. Nee, nee precies, dat is een eigen, eigen pakje aan. Ja, ja, ja. Maar hebben jullie heb zelf nog wat plaatjes uitgebracht of is het meer uh, gewoon live uh, gebleven? Uh, ja, we, hebben, we staan op verzamel LP, de eerste, uh, eerste LP van het uh, WPK, of ja. uh, Dijkdoorbraak. En uh, daar staan we met, uh, met vijf nummers op. En, uh, ja, daar was uh, destijds nog Hans Engel, uh, de, de gitarist, die uh, later onder andere ook in de Funnel Walters uh, gezeten heeft. Ja. En uh, Niels de Wit heeft bij ons wel eens uh, meegespeeld ja, en, uh, en Joost, die ook later in de Funnel Walters zat. Ja. Dus het was, het was een beetje de voorloper van de Funnel Walters. Zo, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Ja, ja, ja. Ja, wel leuk. Ook gewoon om die mensen dan weer later nog eens tegen te komen. Maar... Ja, ja, jij begon twaalf jaar geleden of zo echt voltijd voor uh, dropstijl uh, drop te werken, toch? Uh, ja, zeventien jaar geleden. Zeventien ja, jaar geleden ja, al. Dus ja. dan spreken we over begin jaren negentig. Ja, 95. en ja. ja. Want ben jij na Antidote zelf ook nog wat muzikaal bezig geweest? Nee, totaal niet. Ik, ik ben totaal niet muzikaal. Ik, ik kan ook niet zingen, ik kan geen maat houden. Ik, ik kan heel goed de plaatspeler bedienen, maar voor de rest kan ik helemaal niks. Oh, nou, het is toch wel jammer dat je niet aan deze kant staat dan. Ja, ja dat denk ik ook. Maar, uh, maar in ieder geval, uh, je hebt het in ieder geval geprobeerd. Ja, we hebben het geprobeerd zeggen. en we hebben ontzettend veel, uh, ontzettend veel lol gehad. En uh, nog steeds hebben de mensen het er wel eens over. Je komt af en toe nog weer eens een fotootje tegen wat ja. mensen op Facebook of zo zetten. En uh, ja, dat is, uh, dat is hartstikke leuk. Het was gewoon een hele, hele leuke periode volgens mij. Dat is uh, heel leuk, ja, ja, absoluut. Want een groepje van 50, maar wat uh, wat lol maakte voor. Uh... Ja, wat de hele stad op zijn kop kon zetten als dus dat moest natuurlijk. Ja, ja dat, uh, absoluut. Ja, we, hadden, we hadden net al over die dropbanden, maar dat heeft een hoop teweeg gebracht. Ja, iedereen wist ervan in die tijd natuurlijk. Ja, dat het gekraakt was. Het is natuurlijk ja. Ja, min of meer echt in het hart van horen ja, ja. geweest. en, en de Mensen weten ook wat er natuurlijk allemaal uit voortgekomen is. Hè? Dat de, de droppanden behouden bleven en uh, dat er een mooie platenwinkel aan overgehouden is. Dat is ja, uh, ook precies. niet onbelangrijk. Nee, nee, nee, nee, nee, laten we dat niet uh, on, on, onbenoemd noemen. En natuurlijk een hele platenbeurs. En de platenbeurs. Ik denk hè, dat ja. zonder die platenzaak was jij uh, nooit aan begonnen, of, uh, of toch wel? Uh, nou, dat nou, nee, was misschien niet, maar ja, misschien ook wel. Dat, uh, ja, weet je niet, hè. je weet nooit hoe het loopt. Uh, nee. Dat, uh, dat gaat gewoon zo, dat komt wat maar in één allemaal bij. En uh, de, ja, de platenbeurzen, dat is toch wel een enorm succes gebleken. Ja. Dat is, uh, ja, dat, uh, ja, want ook internationaal, hè, Er komen echt mensen van over de hele wereld komen naar, dan naar uh, Utrecht toe om... Uh, uh, ja. Daar dan uh, te sneupen. Ja, ja, ja dat, dat, ze komen van, van Japan, Argentinië, Brazilië, Canada, Australië. Ze komen echt overal vandaan. Ja, niet ja. één of twee, dan lopen we al, al 40, 50 Japanners in de ronde. Ja, ja dus dat is de, fantastisch. Maar ja. dat betekent ook dat je dingen uit Japan zomaar tegen kan komen. Ja, ja, ja, ja ze nemen vaak Japanse persing mee, wat er altijd uh, keurig, oh, dat, ja. keurig uitziet. En uh, mooi zwaar aanvoelt, mooie hoezen. Ja, ja, dat is voor de, voor de verzamelaars, de liefhebbers, is dat natuurlijk wel... Ja, ja, ja, natuurlijk de Japanse persing, maar ik kan me ook voorstellen, Japanse punk, of... Uh, ja, oh ja, maar... De, of ben je daar dat, zelf niet zo... Uh, nee, dat, dat, dat, dat zullen ze ook niet meenemen, hoor. Nee? Nee, nee, nee daar is te weinig vraag, maar ze nemen liever gewoon de dingen mee die in de hoop opbrengen, want ja ze moeten hun reis ook nog bekostigen. Dat natuurlijk. is natuurlijk ook, ja, het is vrij prijzig om uh, van Amsterdam naar hier uh, te trekken. Ja, absoluut. Ja, wat, uh, heb je zelf ook veel Japanse uh, persingen? Nou, ik heb er wel een paar, maar ik heb er niet, niet zo heel veel. Omdat het toch uh, behoorlijk aan de prijs is allemaal. Het is echt... Uh, ik ben meer een liefhebber van, uh, van de muziek... dan dat ik het uh, verzamel om, om het uh, te, te hebben. Te verzamelen, want ja. je, je zet zelf... Uh, Thuis of tijdens het werken uh, in het kantoor ook wel gewoon plaatjes op. Uh, nou, op kantoor niet, maar uh, in de winkel wel natuurlijk. En ja. s'avonds thuis draai ik ook altijd een plaatje. Ja, staat altijd in, uh, in Huizen Bosland staat altijd wel een, uh, een uh, plaat op, Daar maar. staat altijd wel een plaat op, ja, absoluut. Ja, nou, uh, ik, uh, wat, ik heb hier nou wat op liggen van... Uh, Circle Jerks. Circle Jerks? Ja, oh, ook een uh, Amerikaanse punkband... En het record is, uh, of het label is Frontier. Frontier Records, ja, ja. dat klopt. En uh, het nummer wat we gaan draaien is uh, nummer 1, uh, Deny Everything. Is dat uh, ook niet zo'n heel kort nummer? Ja, dat zal gerust. <laughs> 25 seconden, zullen we dat andere nee. nummer daarna ook daarna, nog gaan draaien, ja, die kan, ja, dat kan er wel bij, ja. Het is een vrij brede groef trouwens, want die nummers zijn één minuut, maar het is toch uh, ja, een goede, goede per, kwaliteit. dit. Goede, goede persing dit, hoor. Ja, dat, uh, Echt een Amerikaanse persing. Ja, zijn die Amerikanen lekker uh, guitig met, uh, die hebben met hele groeven? Ja, die hebben hele goede persingen. Ja. ja, want vroeger hoorde ik al, ik, ik heb vroeger altijd geleerd dat Nederlandse persingen altijd zo geweldig waren. Die zijn maar... ook goed, die zijn ook goed. Oké, okay. nou ja. oh, dan heb ik niet het verkeerd geleerd. Of nee hoor, nee. <laughs> maar goed, uh, dit zijn in ieder geval de Circle Jerks. until I Deny, everything denied, everything denied, everything denied, everything. Ja, deny everything was dat en wat we nu gaan horen is I. Just want some oh, I just want some skank. Coordinate. Oh, het is ook gelijk uh, wat uh, trager. Here's a gun. Here's my head. Got him. Breaking glass, I'm out of order. okay, I'm fine. I'm getting close, getting loose. I just want some sky. I just want some sky. I just want some sky. I just want some sky. Passion fire, 7 9 seven nights. What's the deal with this? It's the roller fields, man. I just want some sky. I just want some sky. I just want some sky. I just want some sky. So so Beverly Hills Century City Everything's so nice and pretty All the people Look the same Don't they know they're so damn Blame This is a creepy suit Spang-ass man Cowboy boots Everything is so nice and pretty. And all the people, they look the same. But don't they know, they're so damn lame. Britney Spears. Britney Spears. Cowboy Blues. Beverly Hills Century City. Beverly Hills Century City. Zo hebben we toch drie nummers gedraaid van deze... Deze is een Curly... Circle Jerks. Een Circle Jerks. Curly, hoe kom ik nou? Mee? Rare, rare bedoeling hier. Maar in ieder geval uh, drie nummertjes uh, van de Circle Jerks. Nou, zo zie je maar weer. Als je gewoon de groeven heel goed verstopt, dan uh, draai je gewoon door. Ja, dat, uh, de nummers duren niet te lang gelukkig. Dus, uh, nee, dat, kan, dat kan makkelijk. Nee, dat laatste nummer was zelfs nog maar een minuut. En zo heb je 2,5 minuut en dan toch nog... Uh, en dan toch nog drie nummers draaien. Nou... Dat kan je niet van iedere, iedere artiest zeggen? Ja, daar zal de luisteraar blij mee zijn. <laughs> maar uh, toch even, want ja, in je plaatszaak heb je ook een uh, plekje voor, uh, eigenlijk voor nieuwe, uh, nieuwe platen... en ook gewoon van lokale artiesten die je graag wil steunen. Ja, is, dat, is dat een overblijfsel uit je West-Fries popcollectiefperiode? periode? Ja, ik vind dat, uh, dat moet je als, als lokale platenboer moet je dat uh, natuurlijk wel ondersteunen... Dat je, het regionale talent, dat die ook uh, op, een, op een leuke manier een, een platen bij ons kunnen brengen, zonder dat we daar zelf uh, overigens een cent aan verdienen. Okay. Louter, louter en alleen om, uh, om de bands te steunen natuurlijk. Ja, want je hebt ook een lokaal label uh, hier uit West-Friesland, waar je een schap van hebt staan, een nieuw-veniel. Ja, de, de, weet het, is uh, die heeft uh, net alles, uh, dat is allemaal net verkocht. En daar zitten we te wachten op, uh, op, op uh, de nieuwe voorraden. Dus dat zal nog wel eventjes duren. Oké. Okay. Maar van, uh, van uh, Elmore bijvoorbeeld, een wat ouder Hores label hebben we uh, ja, ook altijd alles in de winkel gehad. Ja, nou en uh, deze heb ik volgens mij ook bij jullie gekocht, uh, Uncontrollable Urg. Die heeft er ook een tijdje op de toonbank uh, gelegen. Ja, ja die... Uh, de, die is nu uitverkocht. Ik denk dat, uh, dat uh, Niels en Frank binnenkort wel weer een uh, stapeltje neerleggen. Ja. Maar ja, ook uh, Electric Eels ligt er, uh, Steven Engels, een nieuwe cd ligt er, uh, ja, noem maar op. Ja, dus uh, als bandjes, uh, lokale of regionale bandjes, uh, wat willen verkopen, dan kunnen ze dat bij jullie kwijt. Ja hoor, dat, uh, dat kennen we ons, uh, kunnen ze bij gewoon, uh, gewoon kwijt. Van ja. oh, gans harte. nou ja. hartstikke leuk. Dus ja, het bandje wat, uh, wat we nou gaan draaien, dat, uh, ja, dat lag ook altijd natuurlijk bij ons in de winkel. Het is wel leuk, wat, uh, het is een bandje, dat heet Indirect, komt dat Horen. En daar hebben we vroeger met Antidote vaak mee opgetreden en daar hebben we een hele leuke tijd mee gehad. En omdat ze een nummer hebben wat Shell Helpt heet, wat ik wel toepasselijk vond in de... ...in deze tijd gaan we daar ook even naar luisteren. In het kader van de Noordpoolboring, ja, begrijp ik. Precies, precies. Ja, ze zijn inmiddels al meegestopt, dus Greenpeace helpt ook op de een of andere manier. Ja. ja. Maar dan wat minder ironisch misschien. <laughs> ja. Goed, Shell helpt met natuurlijk voor, speciaal voor één persoon ook die erin zong. Ja, voor, voor Anneke, omdat... Ja, vorige keer zou ik eigenlijk al een nummertje draaien en toen had ik het niet mee... Nee. En toen heb ik tegen de belofte van de volgende keer, dan draai ik een nummer van jou. En ja. uh, dat, bij deze. Ja, want toen had je een wat ouder nummer gedraaid. Van, had ik een uh, wat ouder nummer gedraaid. Van indirect, ja. met, een ja, ja, met een K. Met een K. Shell helpt, help Shell de wereld uit. Nou, uh, Greenpeace is druk bezig, uh, willen we zeggen. Iets minder, ja, denk ik, dan dat, dat, zij de bedoeling hadden, waarschijnlijk. Ja, nou ja, wel toepasselijk natuurlijk. Ja. Het, uh, ruim 20 jaar terug al, uh, al opgenomen. En het is nog steeds van toepassing, eigenlijk. Ongelooflijk. Nou, uh, zo zien je we maar weer, uh, die punkers die uh, nou, hebben toch tijdloze nummers uh, achtergelaten, zeg ik hier. Uh, absoluut, absoluut. In dit geval, dus indirect. Shell helpt met uh, een shell teken. Ja. Toch dat is, volgens mij heet dat in het Engels ook een Shell. Ja, dat klopt. Ik zit even het volgende nummer te zoeken. Ja, Shell natuurlijk ook gewoon een dollarteken is. Ja. Het volgende nummer. Uh, waar, wat heb je nou weer voor zwarte plaat liggen? Heb je ook uh, gekleurd uh, Vinyl, trouwens? Nee, nou, daar heb ik trouwens toevallig eentje van bij, maar ja. Oké, okay, ja. Want zat en nog en wel een disc. Oh, kijk. <laughs> ja, daar hebben de luisteraars niks aan. Nee, maar dan kan je naar de webcam of zo uh, draaien. Ja, daar zou ik de webcam, ja. Oh, hij gaat hem even pakken. Ik, ik weet nog niet hoe die heet, dus uh, aankondigen, dat wordt lastig. Maar goed, dit was... Uh, in... we, we, we zetten eerst deze even op, ja. Bad Brains, een uh, Afro-Amerikaanse hardcore reggae punkband. Kijk! <laughs> dat klinkt van alles wat. Dat en... is wel mooi, want straks natuurlijk na zes is daar uh, Barry met uh, Dreadlocks Z501, met allemaal maar reggae. Ja, en uh, we gaan uh, ook, ook even twee nummertjes van draaien. Joshua Song en Band in the DC. Dat zijn uh, gewoon de eerste twee nummers van deze kant. Oké. Okay. Dan ga ik ondertussen wel even, even kijken of ik de picture disc kan vinden voor de webcam. Ja, dat is dan altijd leuk. Dus uh, zet hem alvast aan. Nummer, zeg. eerste twee en nummers zeg jij? De eerste twee nummers, ken je Ja hoor, dat uh, gaat helemaal goed komen hier. Duurt ook niet zo heel lang. Oh, nou, weer, uh, weer die Amerikaanse persing dan uh, kennelijk. bad brains and number uh. Brains Band in D.C. En dat bedoelt natuurlijk band als in verbannen. Ik denk dat het zomaar de missie is van deze heren, heren denk ik dan, om uh, niet geliefd te zijn bij meneer de president. Uh, Washington D.C. hebben we het waarschijnlijk hierover. Ja, dat klopt. Dus uh, nou ja, dat lijkt me voor punkers niet heel erg lastig. Ik denk niet dat er heel veel uh, uh, presidenten zijn geweest in het verleden die zich hebben geaviseerd met uh, punkmuziek. Ik denk geen één. Nee. Ik, ik weet het niet, maar ik denk geen één. Ja, Misschien was... dat Barack Obama een beetje fan is van Bad Brains. Maar dat twijfel ja. ik ook wel aan. Ja, of hij daar uh, voor uit durft te komen is daar nog weer een tweede. En ja, ja, dan, natuurlijk... uh, dan zal hij de verkiezingen verliezen, denk ik. Ja, ja dus dat is een uh, slechte zet in dit geval. Misschien dat hij daarna, gewoon het is toch zijn laatste termijn... dat hij dan in het begin gelijk uh, uit de kast kan komen. Dan kan hij het wel vertellen, ja. Ja, ja we gaan straks gewoon nog even vrouwelijk door met uh, Americana. Oh. Want uh, ja, de volgende band, dat is... Uh, ja, dat is mijn all-time favorite band. Dus Husker Du. Husker Du? Huiske du maakte in het begin ook uh, een snoeiharde uh, hardcore punk. Ja. En uh, die zijn later zijn ze toch wel wat, uh, wat melodieuzer geworden. Oh, ja. Uh, ja dat... uh, ook af en toe nog wel met een, uh, een snoeihard nummer ertussendoor. Maar uh, ja, ik wilde het nou toch wel een beetje gaan afbouwen. Met al die herrie. Dus uh, we gaan luisteren naar... Uh, Hoor ik dat goed? Het, het, het, uh, tweede, nummer van, of het ja, tweede nummer van kant 1. Don't want to know if you are lonely. Don't uh, wanna want to know if you are lonely. Laat oh, ja. even doorgeven. Ja, lieve, ja, precies. Ik wil eigenlijk niet weten uh, dat je allemaal ellende doormaakt. Uh, laat me gewoon, uh, gewoon vrolijk doen. Zo so so is het. Ja, zo is het. Van uh, Laat me gewoon goede vrienden blijven. Maar niet van die goede vrienden die dan uh, het over ellende praten. Zeg maar. nou, laat kan. me gewoon oppervlakkige vrienden blijven. Of zoiets, ja, ik verzin ook maar wat. <laughs> en moeten de tijden vervallen. Dus. Ja. Van in ieder geval van uh, het plaatje Candy Apple Grey. En dat is dan de uh, derde plaat of zo, uh, schat ik in. Uh, nou, nee, dit is al de, de vijfde of de zesde LP. Uh, van. Ah, oké. Okay. Uh, ik weet het niet, minimaal vijf. Maar in ieder geval een van jouw all-time favorites. Ja, Huiskudus is, is uh, mijn all-time favorite band. Ja, waar, waar komt dat door eigenlijk? Ja, ja dat, omdat ze, ze, ze, door al die jaren heen uh, iedere LP uh, weer een voltreffer was. Het is uh, ja, net als ADM, gewoon iedere LP is en blijft goed. Ja. En dat is met Huuske Duwe zeker zo. De eerste LP was uh, overweldigend, zo hard en snel... En later werden ze wat, wat rustiger en melodieuzer. en uh, ja, daar, ben, daar ben ik in, uh, in meegegaan met hun, dus uh, vandaar. Ja, is het ook uh, deze band dat je ook andere bands ging waarderen die wat melodieuzer uh, van Geniet waren? Ja, R.E.M. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja wel, ook een hele, te vet, ja, een hele te gekke band trouwens. Ja, daar heb ik niks van bij hoor trouwens. Oh, nee, ik, ik toevallig ook niet, maar uh, ja, ik had toevallig thuis nog wat vinyl liggen, maar nou, ook wat recente materialen, want die zijn ook al in de jaren 80 begonnen, hè? De, ja, begin jaren 80. Ja, al, ja 1980 1980 uh, waren ze dus al los. bezig. Ja. Ja. Ja. Nou, Husker dus uh, met I Don't Wanna Know If You're Lonely. Hier op 501 tijdens de plattekast van Ben Bosman. En inderdaad een stuk Melodoriërs. want te weten of je alleen bent. Ja, nou, het is inderdaad iets, uh, iets trager, maar niet minder krachtig uh, zou ik willen zeggen. Nee, nee, is, er zit nog wel uh, voldoende pit in gelukkig. Ja, is dat, uh, want uh, zijn zij nog bij elkaar of, uh? Nee, nee, het is, uh, de, de zanger Bob Mould en de, de drummer Grant Hart die zijn uh, uh, de, ja, een beetje met ruzie uh, destijds uit elkaar gegaan vanwege drugsgebruik van, uh, van, uh, van Grand Hart En er uh, zijn alle twee solo-carrières uh, gegaan. Bob Moelt heeft nog even in uh, Sugar gezeten. Oké, okay, ja. En uh, Bob Moel die, die uh, treedt nog steeds op en die maakt nog steeds uh, cd's. En, uh, maar lp's. Zit uh, hij speelt ook nog oud werken uh, van Huskepu? Uh, nou, van Huskepu. Uh, misschien dat hij er af en toe nog wel eens een nummertje tussendoor gaat. Maar hij, hij voornamelijk eigen repertoire. Tja. Ja. Wat, heb je deze, deze heb je ook vaak live gezien of uh, was je meer gewoon een albumliefhebber? Uh, nee, uh, Huisken heb ik één keertje live gezien ja. en uh, ja, daarna nooit meer helaas. Dat, uh, dat is wel jammer, maar ja, de Amerikaanse band, dat, dat die in de begin jaren tachtig kwamen die gewoon niet zoveel naar, uh, naar Nederland. Nee. En, en als ze kwamen, dan stond de tent op zijn kop natuurlijk. Ja, logisch. Ja, zeker ook leuk om eens een keer in, uh, iets uit het buitenland te zien, zeg maar. Het, uh, ja, ja, ja, paradiso hè, dan uh, moest, moest je daarvoor naartoe. Ja. En Engelse bankjes kwamen dan wel wat regelmatiger en die kon je ook in Zaandam of Alkmaar zien of uh, waar op oh, de kade zeg maar in Zaandam. Uh, ja, ja dat heette, vroeger heette dat uh, Drieluik. Drieluik, Oh ja? Ja. ja, ja. Oké, okay, ja dat is nou allemaal, allemaal vergaan hè, de dat kader, is staat er niet meer. Ja. Ja. Ja. Nee, nee dus, tijdens de Warstora brand geloof ik is Drieluik ook, uh, ook weggegaan, maar weet ik niet helemaal zeker. Maar het zat, het zat naast Warstoren in ieder geval. Ja. Goed, ik, ik had nog even over heel korte nummertjes gesproken. Dan ken je, ken je deze natuurlijk ook wel. Raggende man, hè? Nee, ja, precies. De, de allerkortste single aller alle tijden, geloof ik. Hè? Ja, met de allerlangste titel, hè? Nee, is niks. Even kijken. Ja, ik dacht toch nog even een kort nummertje tussendoor. Ja, maar die, die, die is heel veel verkocht, die single, maar. Uh, Mocht niet in de top 40, want daar was te kort. Dat was te kort voor, ja. moest minimaal 30 seconden duren of zo. Hè? Dus ja, zoiets stom, ja. Ja, ja. ja, belachelijk. Was ja, dat een... is wel een goede stunt geweest. Met, uh... Ja. Absoluut. Ja, maar dan verzin altijd weer een of ander stom regeltje. Nou ja, dat uh, is natuurlijk niks voor aan gisteren. Dan gaat de telefoon. Uh, ik ga eerst, uh, ga eerst even het laatste nummer uh, spelen. Ja, ik denk, ik denk dat ik moet eten thuis. Oh ja, moet je... Nee, hoor. Je had het nummer, uh, nummer doorgegeven. <laughs> We krijgen nu, oh de telefoon is ook weer opgehouden, dat is mooi. Um, kom, ja, ik zei al, kom er zo aan. Ja, precies. En we gaan nu luisteren naar uh, Weezer. Ja, uh, ja beentje die uh, mid jaren 90 in één natuurlijk doorbrak met, uh, met Buddy Holly. Een ja. paar, paar verschrikkelijk goede platen gemaakt. En uh, zelf vind ik uh, dit nummer Slop een van hun, uh, hun, uh, hun allerbeste nummers. Dus, uh. Want dit is van later dan Buddy Holly of daarvoor nog? Nou, dit is later hoor. Dit is al begin 2000 geweest. 2002 of zo. 2003. Nou, nou, toch, toch een van de nieuwere platen die we deze uren voorbij horen komen. Ja, we gaan langzaam naar de tegenwoordige tijd toe natuurlijk. Ja. We gaan ook langzaam naar het einde, maar nu nog gauw even Weezer met het nummer. Slop. 01, ja, dat was uh, nou van het plaatje 2000 de hoor je wel uitgekomen bij Geffen, wist ik me net. Heb me net laten vertellen. Geffen Records, ja, ja, beroemd, nou ja. Uh, beroemd label natuurlijk. Ja, nou ja, Nirvana en zo. En uh, dat soort uh, deel, grunge, uh, de, een duidelijk grunge bewegingen. Die zat er een beetje op. Nou ja, goed. Uh, je hoort ook wel, er zit er wat meer geld in, hè, dat de productie wat gelaagder is. en... Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat hoor je natuurlijk gelijk als het bij een uh, grotere platenmaatschappij is. Dan zijn er betere studio's, betere opnametechniek. En dan uh, ja. Ja, kan, het allemaal, uh, kan het allemaal even wat meer leiden natuurlijk. Ja, en dan moet het ook wat meer wat gelikter worden natuurlijk, dat het wat beter in het gehoor ligt. En, ja, soort, ja. uh, en het is ook uh, geen punt meer natuurlijk. Hè. Dat, uh, het is wel stevig, maar het is, uh, is, het is geen, geen punt. Nee, het is geen punt. Dat uh, mag die titel niet dragen. Nee, maar uh, desalniettemin... Uh, het laatste beentje wel, wat we straks gaan draaien. Oh. Ja, zet je maar schap uh, als luisteraar. Uh, straks komt uh, natuurlijk niemand minder dan uh, Barry. Uh, ja, niet, uh, niet rubberen Barry, maar gewoon uh, rasta Barry. Ja. En uh, ja, nou ja, dat uh, met het nummer Zuipen van rubberen Robbie. Ja, dan ik al. denk, uh, nou lusten we wel eens wat. Precies. Dus, uh, we gaan Kunnen even, we even toepasselijk en feestelijk uit naar nou, al die doelmuziek. Ja, precies. Goeie zaak. Uh, nou ja, dankjewel ieder geval voor je komst, Ben. Ja, graag gedaan. Ik ja, vond het bedankt. echt leuk. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Echt, uh, echt van genoten. De ik, hele... heb, uh, ik heb al vijf dagen plezier gehad, alleen al met het uitzoeken van mijn plaatjes. Dus, uh... Ja, dat is het, dat is het leuke. Hè? Dan hoor je ook eens dingen die je niet zoveel uh, misschien draait. Ja, ja dat, dat je denkt, ja, keuzes maken. Je Op een gegeven moment ja. deed er honderd. En dan moet je, ja. er daar weer, uh, moet je daar weer een paar uittrekken. En dan heb ja. je na, nee, Tom, maar weer niet. En dan begin je weer helemaal overnieuw. Dus, uh, dat was even een flink klusje, maar het was ja. hartstikke leuk om te doen. Ja, want hoeveel platen? Heb je het taal in, in je kast staan trouwens? Nou, ik denk dat ik er duizend en, en duizend heb staan. Oké, okay, ik nog weet het niet bescheiden, precies, zeg maar, voor iemand die een platenbeurs organiseert. Ja, ik zit de hele dag tussen de platen. Ik hoef, ik hoef ze thuis niet ook <laughs> overal uh, te zien hoor. Dat moet netjes in een kast en uh, niet ja. te gek. Nee, want uh, ken... ja, hoe ziet hij eruit? Heb je gewoon een soort uh, trapkast of zo ingedeeld? Ja, ik heb boven een eigen kamertje en uh, daar staan ze allemaal uh, allemaal keurig, uh, keurig in de kast. Ja. Op alfabet of uh, op genre? Nee, kriskras door elkaar. Dat is zoals het hoort eigenlijk. Zoals het hoort, ja. Eigenlijk, ziek ja, hem. Ja, ja. Dat je eerst dat uh, pakt wat je eigenlijk nooit zou pakken. Ja, en dat je ook echt af en toe eens flink moet zoeken en zweten. Dat je denkt van, waar is hij nou? Ja. Is en dat je dan toch weer wat anders pakt. Ja. En, en daar ook weer heel tevreden naar zitten God, luisteren. Zimelaar, ik, vind dat een, uh, ik vind dat een goed idee. Ik, zit ik heb thuis allemaal op genre staan, maar dat is geen, geen, geen beginnen. Want iedere plaat heeft wel meerdere genres. Dus dat, uh... Ja, je kunt soms nog best op jaartal zetten. ja. <laughs> Dat zegt ook wel vaak veel over de type muziek, natuurlijk. ja. Dat, uh, ja. Nou, zo hebben we er even weer een paar ideetjes meegekregen. die we misschien thuis een keertje gaan uitproberen. Uh, Rubberen Robbie nu met. Uh, we gaan het op een zuipen zetten. Dankjewel je Annie, voor je komst. Graag gedaan. Er zijn een veel dingen die niet uh, gehoord zijn, natuurlijk. Nee, ik heb, uh, ik heb nog een half tasje over wat, uh, wat we hadden kunnen draaien. Ja. Onder andere? Kun je wat dingen noemen? Uh, ik had nog een metalbeentje, except. En uh, ik had nog... Uh, ik moet even kijken hoor, ik weet niet eens uit mijn hoofd. Nee. Er komt nou een tas naar boven. Uh, gewoon een normale, normale tas eigenlijk. Geen echte plaatkoffer of zo. Gewoon uh, heel bescheiden. Ja, een mooie... Uh, echte Hollandse kaastas. Echt, echte Noord-Hollandse kaastas. Kijk. Nou, ik, had, ik heb nog buskoks bij me. Oh. Uh, ik had nog bij me een LP van uh, Los Lobos. Ik had nog een LP bij me van Millie Jackson. Kijk. Ja. Ik had een LP bij me van de Specials, van Cockney Rejects. Ja, nou ja, zo, zo uh, heel veel leuke dingen niet gehoord. Nou ja, misschien kom je nog een keer terug. Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk vlak voor uh, aanstaande zaterdag in ieder geval een platenbeurs in de ja, rij. In de rij. Uh, entree voor vrouwen gratis. Vrouwen gratis entree, dames en meisjes en vrouwen. Ja, En de volwassenen betalen 7 euro, kinderen tot 12 jaar hebben ook gratis entree Nou, ga dat zien mensen, kijk ook even op www.dropstyle.com, daar staat het vast op, of, of zo. Uh, ja, recordplanet.nl Recordplanet.nl, daar uh, staat alles uh, of, op, of op Facebook, Dropstyle Ja, nou mensen, ga dat zien, dankjewel Niel voor je komst En uh, na dit uur, na de reclame, komt daar Rastabarai met Dreadlock at 501